4 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de explosies bij de marathon in Boston zijn zeker drie mensen omgekomen. De politie maakte dat vannacht bekend op een persconferentie. Er zijn meer dan 100 gewonden. Volgens ziekenhuizen zijn het er 130. Sommigen zijn er slecht aan toe. Twee bommen oploften kort na elkaar bij de finish van de marathon. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de dubbele aanslag. De FBI leidt het onderzoek. Volgens de FBI wordt er een misdrijf onderzocht... maar wordt ook rekening gehouden met terrorisme. Burgers moeten alert zijn... en verdachte pakketjes en bewegingen melden bij de politie. De gouverneur van Massachusetts vroeg burgers in Boston... om begrip voor controles van bijvoorbeeld rugzakken. Belastingontwijking door de Oranjes is een private zaak. Staatssecretaris Wekers van Financiën zei dat in het tv-programma Pauw en Witteman. Wekers reageerde op een bericht in de media dat prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven een constructie gebruiken om de erfbelasting voor hun kinderen laag te houden. Volgens de staatssecretaris wordt belastingontduiking zwaar bestreden, maar valt ontwijken van belasting binnen de wet en regelgeving. De Nederlandse wet geldt volgens Wekers voor iedereen. Hij wil geen klassenjustitie, maar ook geen omgekeerde klassenjustitie. Minister Opstelten is er nog niet in geslaagd... om criminele jeugdbendes van de straat te halen. Twee jaar geleden zei hij dat hij binnen twee jaar... alle jeugdbendes weg wilde hebben. Uit cijfers van zijn ministerie blijkt dat van de 89 criminele jeugdgroepen er 45 zijn verdwenen, maar er zijn er ook 34 nieuwe bijgekomen. Minister Opstelten wil meer mensen vrijmaken om de aanpak van de bendes te ondersteunen. In een woning in Dordrecht heeft de politie een dode aap gevonden. Het dier lag in de groente la van de koelkast. Volgens de bewoners, een Afrikaanse familie, was de aap bedoeld om op te eten. Uitgezocht wordt om welke soort het gaat. Als de aap beschermd is, zijn de bewoners mogelijk strafbaar. Het weer nog vannacht droog en nevelig, minimaal 8 graden. Overdag wat zon en plaatselijk wat regen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Maarten Hag. Ja, en we praten vannacht over uh, licht. Het wordt namelijk weer steeds langer licht. Deze nacht duurt nog maar tien uur en één minuut. En we gaan naar die kortste nacht toe. Zeven uur en een kwartiertje op uh, 21 juni. En ja, wat vindt u daar eigenlijk van? Dat die nachten korter worden en die dagen langer. Meer licht, meer zonlicht. Dat is gezond voor ons, vertelt uh, Twan Schouters hier... En eh, er is lichttherapie voor als je tekort hebt aan zonlicht. Maar goed, er zijn ook mensen die hechten aan de nacht of die juist slecht tegen licht kunnen. Al dat soort verhalen, daar eh, praten we over vannacht. Bellen kan 0800-1121. En we hebben live muziek van Isabella mee. Nog steeds bij ons in de studio. Er gaan straks nog een paar liedjes voor ons zingen. Dus alle reden om lekker te blijven hangen en te blijven luisteren. En mee te praten. Um, ja, laten we dat eerst maar even doen. Want uh, Wenda uit Amsterdam die heeft een tip voor neeltje. Die belde eerder. Die heeft het syndroom van Sjögrin, als ik het goed zeg. En Wenda, daar weet jij ook wat van. Sjögrin, ja. Ik heb een vriendin, die heeft die ziekte al 30 jaar. Ja. En dat is een auto-immuunprobleem. Ja. Ik heb haar, dus, dus die mevrouw kan misschien beter een specialist van, voor die uh, Sjögrin zoeken. Want zij had het zelf over een reumatische aandoening, hè? Ja. Nou, mijn vriendin heeft per se geen reuma... Nee. Het komt niet vaak voor. Dus misschien moet ze bij een andere specialist eh, op bezoek. Misschien dat het meer. Ja, ik denk het wel. Dat, dat ben Oké, okay. Auto-immuunziekte. Ja. Hmm. Ja. En bij wat voor specialist moet ze dan zijn? Weet je dat ook? Er zijn in Rotterdam en Groningen uh, speciale teams die Sjögrin-kundig uh, zijn. Oké. Okay. Nou, Neeltje, ja. als je luistert, Rotterdam en Groningen, uh, mensen die alles weten van Sheukeren en die. Uh, nou, dat schijnt dus een auto-immuunziekte te zijn. Misschien uh, dat je dat al wist, misschien ook wel niet. Misschien ben je hier wel mee geholpen. Dankjewel en nou ook voor Wenda, voor het doorgeven. Oké. Okay. Succes met de uitzending. Dankjewel. Dan. je wel. Kees Oostrom. Goedenacht. Nacht Maarten. Hi. Leuk dat je belt. Vertel. Ja. Jij bent ook echt een ja. nachtbeest, hè? want jij luistert altijd. Ja, nou, ik luister niet alleen. Ik bel ook vaak in. Ja, precies. Ja. Dat ook nog. Ik ja. geniet ook heel erg van de radio altijd. Nou, dat is altijd leuk om te maar, horen. Maar ik ben uh, soms ook overdag op, want ik moet gewoon werken. Oké, okay, maar, maar, dus, maar ik ben zelfstandiger, dus... Uh, dan slaap je dan wel een beetje? Als ik dan werk heb, dan moet ik gewoon werken, ja. Oké, dus je kunt het een beetje zelf indelen wanneer je werkt? Ik kan zelf... In, ja, eigenlijk delen mijn klanten het in. Ja, ja. Maar de dagen dat je over, overdag moet werken... Maar slaap je s'nachts als je overdag werkt? Of eh, wat, Ik vraag me af, wanneer nee, slaap ja, je eigenlijk? <laughs> dat is wel grappig, ja. Nee, als, als ik dus elke nacht zo het... Uh, luisteren ben en zo, dan, dan, dan, uh, ja, dan moet ik uh, overdag uh, slaap ik wel kijken. Ja, ja. Maar andersom ook, uh, ja, het is... Uh, Oké. Okay. Maar, maar want, ja, ja. Uh, um, um, hoe, hoe makkelijk gaat jou dat af, dat omdraaien van het ritme? Dat je de ene keer s'nachts uh, werkt en de andere keer overdag? Of s'nachts nou, wakker bent? Ja, soms loopt het wel eens een beetje, een beetje spaak. En dat zal uh, de van ook misschien wel uh, iets over kunnen zeggen. Ja, maar die weet er alles dan, van te dan, dan, dan raak je, Ja, ja je, je, je voelt je dan niet lekker meer. Uh, maar andersom ook. Je kan ook een soort euforisch zijn. Omdat je zo heerlijk in de nacht kan leven. Met jullie lekkere muziek. En, uh, ja. ja. Maar eu euforisch bedoel je ook juist door... dat gekke, verstoorde ritme? Dat, dat doet ook iets met je? Iets, iets wat lekker ja, voelt? Ja, dat doet ook iets. Want ik, ik, ik ben helemaal leven. Ben geen man geweest van uh, op tijd naar... Aan mijn werk gaan, want dan ging ik ging je in Rotterdam. Uh, daarom ben je ook voor jezelf uh, begonnen. lang ja, op een reclamebureau gewerkt en dan ging ik met een plastic zakje liften, ten eerste al. Dus ik kwam al een half uur te laat en toen zeiden ze daar: Ja, we zijn we vast begonnen. Ik hoop het niet dat je het te erg vindt. Ik zei, nee, voor <lacht> mij geen probleem hoor. <lacht> Beter zo ja, dat dan dat andersom, toch? Dat het voor hun ja. erg is. <lacht> ja. Nee, hey, maar uh, het. Ik altijd. Hij kan ik eigenlijk redelijk tegen. Het, het lijkt erop... Van, heeft geen microfoon. Ja, dus. van, nee, hij, hij is open. Inmiddels wel. Er is voor gezorgd. Ja. Kees, ja. Ja. Ja. Ik, ik denk dat Kees een avondmens is en uh, avondmensen die nachtmens. Uh, een nachtmens. Een nachtmens, maar ja, en uh, ja, die floreren uh, in de nacht inderdaad. Nou. En, uh, maar nogmaals, het blijft zo van dat je toch altijd weer op een gegeven moment toch weer weer je ogen open doet en anders de dag. Nou. En uh, kennelijk is dat voor Kees uh, geen probleem en voor heel op andere mensen ook niet. Maar weer weer een hoop andere mensen die ochtendmens zijn, die. Uh... Ja, het is verslavend. Eh, ja. Want ja. Uh, ja, het is gewoon een soort van nou uh, als je de mogelijkheid hebt, dan wil je het ook graag benutten. Uh, ja. Zoiets. Ja, ah, Ik moet zeggen dat ik wel een beetje jaloers ben op je case. Want soms is het inderdaad s'avonds laat heerlijk stil in huis. En dan weet ik, ja, ik heb mijn slaap gewoon nodig. Ik moet gewoon naar bed. Ja. Maar ik, ja, ik kan ja, ja, er ook wel ja, erg ja. van genieten hoor. Middag weer uh, op de radio. Uh, ja, weer, uh, by, by, by bijvoorbeeld. En dan moet ik allemaal weer topprestaties leveren. En dan kan ik het niet, uh, niet hebben dat ik niet heb geslapen. En dan heb ik ook nog nee, twee, nee, twee dus kleine kinderen thuis je lopen je en goeie, zo. Ja. Die verwachten ook wat van me. Ja. Ja. Nee, dat, dat gaat allemaal niet. Dus ja... Maar dat snelle wisselen, Twan, dus de ene dag overdag wakker zijn... de andere dag s'nachts, als je daar zelf verder geen last van hebt... Dan, punt. dan, dan is dat uh, waarschijnlijk geen probleem. Misschien wel op lange termijn, maar goed, dat weet je nooit. Het is natuurlijk wel zo van heel veel mensen werken in nachtdienst. Op dit moment uh, zijn er tienduizenden mensen uh, die uh, aan het werk zijn. Zo niet honderdduizenden mensen. Alleen in de, in de verpleging zitten al 23.000 mensen nu uh, op dit moment aan het werk. Um, wat, wat er al heel lang wordt gedacht is van dat je dan kortdurend moet roteren. Een paar nachten de, nacht, de nachtdienst in en dan weer een paar dagen vrij en dan weer de dagdienst in. Maar inmiddels is, zijn er ook steeds meer geluiden die, die zeggen van um, dat je eigenlijk maar beter gewoon zes weken permanent achter elkaar in een nachtdienst Echt zo lang? kunt draaien. En dan de rest van het jaar niet meer. Lange blokken? Lange blokken mm. en dan okay. ook helemaal omschakelen. En dan, dan kun je het licht gebruiken tijdens een nachtdienst. Bijvoorbeeld in het plafond, er zijn speciale... Um, lichtinstallaties voor ontwikkeld, Waarbij je dan het uh, uh, dag en nacht... maar zo ver omdraait... Van dat, uh, dat je inderdaad het gevoel hebt s nacht dat het dat het dag is. Ja. En als je dat dan zes weken doet... Dan hoef je de rest van het jaar niet binnen de nachtdienst in. En dan zal het waarschijnlijk minder uh, gezondheidsschade oplopen op, de, op den duur. Ja. Maar ja, het is vaak heel moeilijk. Want als je bijvoorbeeld uh, sport of je, <laughs> of je maakt muziek of wat dan ook. weet je wel, hmm. En je moet s'avonds repeteren. Ja, dan, dan valt dat natuurlijk dat, dat valt dan in het water. Ja. Uh, dus de sociale uh, uh, implicaties zijn redelijk groot dan. Hmm. Uh, maar het is wel zo van dat uh, uh, als je bijvoorbeeld kijkt. Hè, er werken inderdaad op dit moment uh, heel veel mensen in de nachtdienst. Um, en als je nou bijvoorbeeld in de petrochemie werkt, of je werkt uh, uh, op een, uh, in een uh, verkeerscentrale of in een controlekamer van, van, een, van, een, van een nucleaire uh, fabriek, noem maar wat, dan word je geacht om 100% alert te zijn. En daar benen je gesproken s'nachts niet. En als je dan kijkt naar de grotere ongelukken die zijn gebeurd in de geschiedenis, ik zeg bijvoorbeeld Tsjernobyl, uh, de, de, de ramp in Harrisburg, de giframp in Bhopal, gebeurde allemaal tussen twee en vijf s'nachts. Door menselijk falen. En waarschijnlijk ja, ja. Is, is die ontrekening van het Slavaakrit bedaard de oorzaak dat mensen minder alert uh, uh, en minder goed konden reageren zeg maar, op het uh, dus signaal. Dus dit tijdstip van de nacht is eigenlijk het moment waarop we de meeste fouten maken. Ja, uh, de ah. kans, de, de, de, uh, op dit moment ligt het foutpercentage op 160% van het daggemiddelde. Het is goed dat we het weten. je dus hey, we extra... Mag ik even ingrijpen? Kees, ja. ja. Ja, ik hang nog steeds. Ja, dan ga je dat Kom mee. maar hoor. Nee, maar uh, kijk. Kijk. Ja, ik, ben, ik, ben in de, ik zit in de paradijsvogelcategorie. Dus ik, ik, ik kan uh, best iets een dag of zo uitstellen. Dus ik, ik doe alles precies op de tijd dat het mij uitkomt, zeg maar. Mm, dat, is een dat is wel heel ernstig. Wat een leven. Ik val niet in die categorie van verpleegsters en. Uh, Nee. Mensen op een. Uh, nee, jij, weer, uh... ja. jij draait geen nachtdiensten. Je hebt gewoon je eigen uh, uh, slaapwakerritme, zeg maar. Ja, ja nou, ik moet bepaalde taken vervullen. Kees, ik, ik, ben, uh, ik ben een beetje jaloers op je. Maar het is uh, ah. goed om elkaar weer even te spreken. Oké. Okay. <laughs> Geniet van je nacht. Hoi, hey, doe. Hoi. Kees, hoe was dat? Altijd gezellig. Isabella mee, staat weer klaar. Een uh, beentje uit Tilburg, Brabant, mooi Brabantse land spelen binnenkort mm -hmm. op Brabant Open Air. Isabel, eh, we hadden het vlak voor vier uur al even over je muziek, je liedjes. Mm -hmm. Je schrijft liedjes over wat je meemaakt in het leven. Ja. Yeah. Zijn het over het algemeen een beetje vrolijke eh, dingen? Want je liedjes klinken vrij vrolijk. Um, ja, nou, dat hoeft niet per se. Maar ik uh, vind het altijd fijner om het leven positief te benaderen. Oké, okay, ja, je begon straks al met It's Okay, dat liedje. Ja. Yeah. Uh, maar dat liedje refereert ook wel degelijk aan dingen die niet zo oké okay zijn, toch? Ja, nou, It's Oké okay gaat bijvoorbeeld over een vriendin. Die, een hele goede vriendin van mij die opeens van, uh, vanuit Tilburg weer terug naar Maastricht verhuisde. Omdat haar vader overleden was, pas. En ik, ja, ik wilde haar gewoon heel graag helpen en, en vragen hoe het ging en zo. Maar ze, ja, ze, ze reageerde gewoon nergens meer op. En tot nu toe heeft ze gewoon... Ja, niet meer gereageerd op mijn e-mails, mijn sms'jes, mijn voicemails. Ja, Heftig. Ik, ja. ja. Dus uh, ja, het, het vond ik, heel lang vond ik dat heel erg. Het, ja, totdat ik op een gegeven moment dacht van nou ja, weet je, als je, als je weer een keer uh, contact met me wil, dan, dan ben ik er. En dan ja. zal ik je nog steeds herinneren als ja, ja je dus wat? je vond het eigenlijk erg voor jezelf ook zo van eh, hallo ik probeer ja nou, vond, ik vond het gewoon zo ervoor je te zijn en, maar... ja nou niet zozeer voor mezelf maar ik, vond, ik kwam me gewoon achter zo van oh jeetje ik geef eigenlijk heel veel om, uh, om dit om mens ja, en ja. Maar, ja ik vond het echt zo ik vond het gewoon heel jammer ja ja die, die ja precies ja. Ja. Ik, ik snap het, je zoekt, je zoekt die verbinding en, en je wil ja. er voor haar zijn en, en dat lukt dan niet. En dat lukt dan niet nee. meer, ja. En, dat... en toen dacht je, daar schrijf ik een liedje over. Ja, ja. toen kwam It's Okay. Ja, en ik heb ook wel... Maar, maar is, is het dan ook iets wat je dan, ik weet niet hoe je dat doet, plan je dat? Schrijf, of, of is dat gewoon een moment dat je denkt, hé, hey, dit is een liedje? Nee, ik, kan, ik plan eigenlijk nooit wanneer ik schrijf. Want dan, dan, vaak komt er dan niks. Vaak ja. heb ik opeens, soms ook ook s'nachts een idee of zo. En dan moet vaak s'nachts uh, toch? Ja, en dan moet ik opeens snel even dat opschrijven. Ja, ja. En, uh, dat hoor je vaak. Ja, ja dit is heel impulsief. Ja. Is, is daar nog een goede reden voor, Twan? Of heeft het niks met licht te maken dat je s'nachts op ideeën komt? Dit nee, dat heeft er zeker ja. wat mee te maken. Want je bent nu, uh, je bent nu verhoogd sensitief, uh -huh. denk ik. Uh, and, uh, in de blues, uh, uh, ik heb zelf ook heel lang in de muziek gezeten... Zeiden dit. Maar uh, in de blues en in de, ja, in de muziek kom je eigenlijk. Uh, de mooiste dingen worden bij nacht en ontij geschreven. Ja. En dan ja. doe je kennelijk veel inspiratie op. Ja, en, en, en je bent dus sensitiever juist omdat je minder prikkels hebt. Ook lichtprikkels? Ik weet niet of het met licht te maken heeft. Ik denk eerder met het, uh, het, het, uh, de afwisseling van slaap en waken te maken heeft. Oké, okay. ja. Je, je, je hoofd ordent alles, komt tot rust en dan ontstaat er ruimte. Ik, ik denk het. En je doet er druk op en, je, en, je, en, je, en je, je, je speelt misschien de dag nog een keertje over in, in je, tussen je oren. Dus uh, ja, ik ja, denk dat het ja. wel mee te maken heeft. Ja. Ja. Dus ergens uh, land, landen al die emoties en ervaringen en gedachten over die vriendin en dan ineens ja. je. Hey, een ja, beetje. want ik heb ook wel zielige liedjes over haar geschreven, maar die, daar heb ik dan. Ja, met de band nooit maar echt iets mee gedaan. En op een gegeven moment dan ben je ook weer over zo'n fase heen. Het was dan... voor jezelf om te verwerken, maar dat, dat blijft... Ja, en dan, dan, die liedjes ja. zijn er dan, maar dat, daar heb ik nog niks mee gedaan, bijvoorbeeld. Nou, ja. ja, dus, dat ja. is misschien voor later als je een, keer een blues band begint. <laughs> ja, wie weet. Goed, welk liedje ja. ga je nu spelen? We gaan nu uh, The Train spelen. En dat gaat over? En uh, die heb ik uh, ongeveer een maand geleden of zo geschreven. Oh, pers Van de Pers. Uh, ja. Uh, omdat het best lastig is om, als, als beginnend muzikant om uh, gehoord te worden. En je staat zo vaak in een café en dan is het zo van... hier is je, kleed, uh, je kleedkamer tussen de bierkratten en uh, tussen de stink. En, dan, uh, weet je, en, en, en of dan sta je op de wc op te maken en dan, en dan lopen allemaal mensen door je heen... en die hebben zoiets van, oh, wat doe jij nou weer? En uh, ja... Zeg maar het ding, en dat is eigenlijk met alles... als je succesvol wil worden in iets... dan moet je gewoon hard voor werken. Dan je moet, je, moet, door, gewoon, ja. moet te... ja. je door een periode heen van... Uh, yeah. niet lullen, maar uh, poetsen. zoals Ja, uh, in Rotterdam ja zeggen. Zeg maar. ja. En uh, ja, de train is eigenlijk een soort oppepper van... kom op, vergeet nou niet... waarom je het allemaal doet, weet je wel. Je het gewoon zo graag. Dus ja. even je, je wilt graag op die plek komen dat je een privé uh, kleedkamer krijgt. Ja, nou ja. <laughs> In ieder geval een, een kleedkamer met spiegel ja. en zonder bierstink. <laughs> ja. Hij heeft er ook wel weer zijn charme, toch? Ja. Niet? Nou, ja, ik ben, ik ben natuurlijk wel een meisje. Waarvan oh. <laughs> <laughs> acte. Goed. Ja. Isabelle, mee. Je gaat zingen. The Train. Ja. He, is weer ik, jullie zijn echt hartstikke goed, zeg. Nou, dank je. Zijn jullie, zijn jullie, al, jullie zijn al een beetje in Brabant ontdekt, maar verder ook al een beetje? Nee. Mm. Nee. Nog niet echt? Nee. Vana, vannacht nou voor jullie Radio 1 debuut. Ja. Ja. Oh, leuk. Ja. Zeker. Ja, nee, ik, ik, ik ben helemaal onder de indruk. Het is echt gewoon nou, hartstikke leuk. goed, dit. Jullie worden gewoon heel groot, volgens mij. Ik hoop het. Er komt echt een einde aan die, die, die bierstink. Het <lacht> gaat gewoon gebeuren, ik weet het zeker. Einde toch, Absoluut. Ja. Ja. Ja. ja, we zitten hier gewoon te genieten. Goed, straks nog, nog één liedje van jullie, toch? Ja. Ga, gaan we doen, hartstikke ja. leuk. Blijf erbij. Oké. Okay. Um, tijd voor bellers, denk ik. We hebben het over licht en donker, dag en nacht. Langere dagen, kortere nachten, meer licht... Gezond voor ons. En, en daar, daarover willen we praten. Ook met luisteraars 0800-1121 als je mee wilt praten. Uh, kom maar in. Dit is de nacht. Hallo. Uh, Ik heb nog Ronnie nog een keer. Ronnie nog een keer? De ja. vrachtwagenchauffeur, ja. Ja. Hé, moet je luisteren? Ja. Moet je vragen aan die SP'er? Aan die SP'er? Hebben we hier een SP'er? E expert, expert zijn. Oh expert, sorry. Ja, ja, ik praat misschien een beetje onduidelijk, maar dat komt dat ik uh, een ongeval heb gehad. Oh oké, okay. nee, ik wou zeggen. Ja, ik heb nu meer kunnen praten, helemaal niks meer, uh, en coma gelegen, noem maar op. Dat de mensen niet denken dat je met drank achter het stuur zit, toch, Ronnie? Nee, nee, nee, nee, nee. laat <lacht> me op hopen van niet. Goed zo. <lacht> Want dan ben ik al een paar keer voor aangehouden. Kijk, dat is, dat is niet goed. Ronny, nee. uh, Ronnie, uh, je hebt een vraag voor de expert. Ja, ik wou wel vragen. Mij valt het op als je namelijk heel veel met groot licht rijdt... dat je meer last van dieren op de weg had... of dat je gewoon met dim licht rijdt. Uh, uh, ja, dat valt jou op. Maar die, je, van, zou, zou die van, gewoon zijn dat je dan meer dieren ziet? Met, met gewoon licht, ja. ja. Daar moet ik mezelf ook wel eens te bedanken, dat, ja. dat dat zo best. Maar ik vraag me af hoe dat kan. Ik ze, trek, ik heb... trek de dieren aan, licht. Dat is eigenlijk je vraag. Ja, volgens mij wel. Nou, ik heb uh, onlangs een uh, lezing gehoord van een uh, deskundige van de Universiteit van Wageningen. En die doen uh, onderzoek naar uh, het gebruik van licht, met name straatverlichting, op uh, het gedrag... Van dieren. En daar blijkt inderdaad uh, dat licht uh, voor een hoop dieren een bepaalde aantrekkingskracht heeft. Nou, je ziet dat natuurlijk bij insecten. Uh, als je ergens een scherpe lamp hebt, dan uh, ziet het binnen de kortste keren vol met uh, muggen. Maar het geldt ook voor, uh, voor vogels en zoogdieren, die uh, allemaal uh, op, op hun eigen manier reageren, kennelijk op, uh, op, uh, op licht. En, uh, en het kan heel gevaarlijk zijn, want uh, het is ook bekend van uh, bijvoorbeeld wilde zwijn op de Veluwe... Van dat die beesten gewoon blijven staan. Hmm. Als je daar met veel licht aan aankomt rijden, en, en dat geldt ook voor konijnen geloof ik. Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk een haast een, een, een, een, een iconisch beeld. Het konijn ja. dat met de wijd, open gespeerde ogen in de, de lichten blijft kijken. Ja. Wat, ja. Wat, wat is dat voor iets geks? Waarom, waarom rennen ze niet weg? Ik heb geen idee. <laughs> Nee, maar het is daar, vreemd... daar, daar heb je dan net geen verstand nee, van. Nee, nee, nee. Ik ben uh, absoluut geen zoolo of zo. Nee, nee. nee. nee het, het valt me ook trouwens sowieso altijd op. Ik fiets wel eens. Uh, op de sportfiets. En dan ook overdag, uh, of zeg maar in de schemering... dan kom je nog wel eens hertjes uh, tegen. Dus dan heeft het nog niet eens te maken met licht. Want dan voer ik geen licht. Maar die, die blijven ook staan. In eerste instantie. Er zijn, zijn nachtdieren, hè? Ja, ja, ja. maar, die, dus die, die, maar die, kennelijk willen ze eerst weten... wat komt er eigenlijk aan... voordat ze besluiten weg te vluchten of nou, zo. Nou, waarschijnlijk... Uh, uh, als je loopt, zullen ze veel eerder wegvluchten, uh, denk ik. Okay. De fietsen nog minder. En mijn dochter rijdt bijvoorbeeld paard. Die uh, moet af en toe stoppen voor hele kuddes die uh, door de Drunense Duin heen uh, lopen. Ja. Omdat ze haar niet zien op een paard. Vluchten oh, ze ook niet. Okay. Ja, dat, dat, dan denken ze, er komt een paard aan, niks aan de hand. Ja, dat is ongevaarlijk. En, uh, oh. Je ziet niet dat, dat mijn dochter er bovenop zit. Okay. Het <laughs> levert wel hele mooie momenten op. Want uh, dan zie je die hier nog eens. Ja, zo is dat. Het is goed dat ze op tijd vluchten, dat wel. Want, uh, heb, je, heb je daar wel eens nare ervaring mee gehad, uh, Ronnie? Aanrijdingen en zo? Nou, ik heb nog nooit een, eh, nog nooit een dier uh, doodgereden. Laat Gelukkig ik Dat maar. vertellen. Ja. ik heb één Gelukkig. keer meegemaakt dat een Everswijn op de autobahn in Duitsland... in een beboste omgeving... Ja. kwam die op de weg... en ik, ik zag in mijn licht... zag ik iets... Ja, iets op de weg. Ja. Dus ik, ik zat gewoon licht op. En ja. toen stond er inderdaad een zwijn op de weg. En die stond heel even te kijken. Hoe, hmm. Ja, zoals uh, die expert zei, Precies. We ja. wat er aankomt. Ja. En toen was het gelukkig. Ja, ja. En, en, en dat, dat is gelukkig goed afgelopen. Ja, ja. Goed zo. Ja. Ja, Hé, hey, Ronnie? Ik zou door, door de grond gaan als ik een dier doordrij. Ja, heb je grote liefde voor dieren? Ja, ja, ja. ja. Oh ja, zeker weten. Goed zo, hou dat vol. Hey Ronnie, ik ja. wens je weer een goede rit verder met je expresspakketten. En uh, ja. blijf. Uh, je het net ook zo weer van uh, Isabella mee. Ja, zeker Is goed, hè? weten. Heel mooi zingertje. Ja, ja. He, he, he, hebben jullie trouwens een cd, Isabel? He, hebben jullie al een cd uit die mensen kunnen kopen? Ja, ik heb een ep uit... Maar ja, die is te koop als het goed is via... Oh, daar nee, oh, ik ben ik niet ben te er. horen. Je hebt een EP ah, ah, uit en die is te koop. Ik heb een EP uit en die is te koop via mijn website eigenlijk I... isabelleamee.nl. Isabelleamee.nl, dan weet je dat, uh, ja. Ronnie. Mocht ja, je. Mocht, Ame, mocht, Ame, ja, ja. Isabella amee. Isabelleamee. Ja. Isabelleamee, ja. ja. Zo simpel is ja. het. Okay. Goed, oké. Okay. Okay. Hé, hey Ronnie, ik wens je een goede reis. Ja, zeker weten. Ik zou het goed Ja. Fijn. <laughs> Oké. Okay. Jo, goedjes. Nou, je hebt een hele grote fan erbij, Isabelle. Dat is wel duidelijk. Goed, chasse, Isabelle. Dankjewel. Je bent gehoord, Ronnie. Jo. Hoi. Ja, die Ronnie. Twee eh, vragen via de mail voor jou, Twan. Cor Schot die vraagt... Hoe kan het dat ik na mijn nachtdienst zo slecht in slaap val en zo kort slaap? En ik moet er dan ook vaak uit om te, om, om te plassen. Dus na zijn nachtdienst gaat hij slapen en dat, dat wil niet. Ja. Waarschijnlijk een uh, kort uh, voorwaarts roterende, of misschien achterwaarts roterende nachtdienst die heeft. Uh, als je er overdag uit moet, dan ben je in feite nog steeds in je normale ritme. Ja. He, want uh, normaal gesproken ga je s'nachts uh, niet naar het toilet bijvoorbeeld. Uh, behalve als je wat ouder wordt. Um, maar um, wat ik hieruit hoor, is van dat deze meneer waarschijnlijk uh, niet uh, omschakelt. En eigenlijk niet heel erg geschikt is voor het rijden nachtdienst. Oh, oké. Okay. Ja. Dus, dus nou ja goed, dat, dat kan maar net zo zijn dat je dat toch moet van je baas. En ja, ben je precies. klaar mee? Ja, nou goed, je hebt natuurlijk zelf de keuze gemaakt om ooit zelf eh, werk te doen waarbij je nachtdienst moet draaien. Ja. Eigenlijk, eigenlijk zouden arboediensten mensen moeten moeten keuren of in ieder geval moeten, uh, ja, moeten kijken van of iemand überhaupt wel eens geschikt is voor het draaien van nachtdienst. Daar zou je ook gedeeltelijk voor afgekeurd kunnen worden. Of ja, afgekeurd klinkt gelijk alsof je uh, iets nou, niet kan. Maar... Nou, het is, het is wel bekend, bijvoorbeeld bij piloten. en vliegend personeel. Die, uh, die, uh, waarbij de kans overigens dat ze ziek worden. aan het eind van hun carrière. ook groter is. Heeft dat dat het ook met licht te maken? Dat heeft in ieder geval met het ontreden van, van slaap en waken te maken. En dan zie je. maar met name ook uh, door gamma straling die uh, op uh, 11 kilometer hoogte veel hoger is. Als, uh, als op de grond, uiteraard. En. Um, en daarbij zie je inderdaad van dat daar uh, gezondheidsproblemen op uh, optreden. Hm. Oké. Okay. Nou, niet goed. Nee. Oké, okay. uh, tweede vraag van... Moet even kijken. Peter heet hij. Peter die zegt, ik werk vijf nachten per week... en ik heb veel moeite om overdag te slapen. Eigenlijk een vergelijkbare vraag. Sinds kort heb ik melatonine ontdekt. Het gaat om dosis van drie milligram. Mijn vraag is, hoe goed of schadelijk zijn die pillen? En hoe lang en vaak mag ik het slikken? Ja, ik, ik ben geen arts... Maar ik weet wel het een en ander over melatonine. Het is, een, het is een nachthormoon. Het is een lichaams-eigen stof die ook synthetisch kan worden gemaakt. Ja. En uh, melatonine wordt afgegeven door het pijn op in de hersenen als het donker wordt. En dat verdwijnt weer onder invloed van het licht in de ochtend. En um, als je melatonine gebruikt om te kunnen slapen overdag... dan verstoor je in feite je hormoonbalans. Um, er zijn, uh, we hebben zelf, uh, ik werk zelf ook nog één dag in de week op de TU in Eindhoven... En um, daar hebben we uh, methoden ontwikkeld, waarbij je met behulp van licht en donker uh, je slaapmaakritme zo kunt verschuiven. In feite zelfs bij jetlag. Maar dan uh, kun je dat gebruiken voor het werken in een nachtdienst. Uh, waarbij je zeg maar elke uh, nacht, met name aan het begin van de nacht, voordat je uh, in feite je temperatuurdip krijgt, uh, licht neemt, uh, waarbij je, je slaapmaakritme naar een later moment verschuift. Waardoor je. Overdag beter kunt slapen, en dan moet je als en dan zou ik als tip mee willen geven om ook je slaapkamer volledig lichtdicht te maken, oké, okay. ja. met met met landbouwfolie of whatever. Als het maar helemaal ja dat je werkelijk geen hand voor je ogen zit. Ja. Ik moet straks ja. ook weer slapen, maar uh, ik heb uh, ja heel licht gekleurde gordijnen. Maar ja, ja, het gaat ja. me wel redelijk af, gelukkig ja, maar goed. Dus, jij bent uh, nog uh, piep jong, ja, dat is het ook zo. En bovendien ik hoef maar één nachtje in, in een paar weken. Waarom? Dus, uh... In feite heb jij in feite nu slaapdeprivatie. En dat is een, ook een methode die in de, in de psychiatrie wordt gebruikt om uh, stemming bij mensen te verbeteren. Oh, Dus dit kan goed zijn voor mijn stemming. Ja, over het oh. algemeen uh, mensen na een nachtje doorwaken. En dat geldt ook voor de muzikanten hier uh, onder ons. En nachtje doorwaken zorgt voor een betere stemming. Oh. Gedurende een paar dagen. Nou, dat is, dat is ook alweer goed om te weten. Dus dat is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Peter, ik hoop dat je, je vraag beantwoord uh, is over de melatonine. We hebben nog wel even voor één beller. Kom erin, dit is de nacht. Hallo? Hallo, zegt u het maar. Goeienacht, u spreekt met Memo. Ja, zeg het eens. Ja, ik weet niet of misschien passend is een optische vraag bij jullie thema en... En gas. Ja, een, een optische vraag? Ja, ik bedoel, er ik wat? wil vragen over zonne, zonnebril. Ja. Of een of, of, of, uh, expert denkt dat het dragen van zonnebrillen onnatuurlijk is voor, voor mensen. Nou, best een goede vraag eigenlijk, want uh, hij vertelde natuurlijk eerder dat je dat zon, of dat je licht via je ogen vooral binnen moet krijgen. De, de... Dat bedoel ik. Ogen zijn niet bijst uh, hersens. Ja. Twan, en wat, wat... ogen, uh, uh, alles wat hersens van de zonnelicht nodig is, ja. is, is, is dichtbij, zeg maar. Hmm. En, uh, even, of... even, even, even naar Twan voor het antwoord. Ja. Uh, zonnebrillen. Um, kijk, een zonnebril is helemaal niet schadelijk als je die gebruikt om het directe zonlicht te blokken. Het wordt anders als je zonlicht, uh, een zonnebril uh, eigenlijk permanent opzet, want dan heb je gewoon een lichtdeprivatie. Hè, een tekort aan. Aan, aan licht. En dan maakt het eigenlijk ook nog uit wat voor soort zonnebril. Als je bijvoorbeeld uh, een zonnebril hebt met blauwachtige glazen... is dat veel minder schadelijk als wanneer je een zonnebril gebruikt... met uh, roodachtige glazen. Ja, minder schadelijk. Uh, nou ja, bij... allebei bijna niet zo schadelijk. Maar, maar kijk, uh, blauwe, uh, het blauwe spectrum van het licht... Hè, dus het blauwe gedeelte van het licht... zorgt, voor, um, um, zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld uh, je slaapbaakketpen... niet, sorry, wel verschuift... Um, uh, uh, rood licht zorgt, voor, zorgt ervoor dat je in ieder geval de aanmaak van het hormoon melatonine niet blokt in de, in de avond. Okay. En um, ik merk zelf nu bijvoorbeeld van dat uh, het, is nu, het, is nu, het is nu half vijf ik merk nu dat mijn alertheid <lacht> achteruit gaat. Ik kan ja. iets minder goed op vragen antwoorden als ik uh, overdag. Ik, ik zou kan. even naar achteren gaan want dan zie je die lamp weer, die, de, de lichttherapielamp misschien helpt Ja, maar die, die staat daar eigenlijk helemaal verkeerd. Oh. <lacht> staat te ver weg. Het is veel te, veel te fel. Nou, veel te fel ja, ook nog. Ja, eigenlijk hadden we gewoon de hele studio hadden we eigenlijk in feite moeten, moeten verlichten. Met nu, dit soort lampen. En nu zie je, nu zie je gewoon een plafond. En nu zie je een puntlichtbron op een, op een eindje afstand, die dan eigenlijk meer uh, hinderlijk is als, als, als, als uh, prettig. Want eigenlijk helpt ja. die alleen deze lamp als je hem een half uur echt kort op je gezicht zet. Ja, in een, in een lichte ja. omgeving. Om het om voor te noemen, we hebben vorig jaar, en dat is even een ander onderwerp, maar dat heeft er wel mee te maken. Um, um, nou eigenlijk zit die manier te luisteren, het gaat er optische. Ja, op optisch, precies, ja. we, we, we nou, dwalen een beetje een, een af. Een zonnebril is uh, in feite niet gevaarlijk of slecht... als je die gebruikt om, een, om de zon te blokken. Maar het is anders als je die permanent opzet. Ja. En dus liever een blauwe zonnebril die, uh, die blauw licht dus filtert? Nee, doorlaat juist. Uh, doorlaat ja. en rood licht filtert? Juist. Ja, precies. Dan heeft het minder effect op je... En, en blauw, dat zijn dan vaak zwarte glazen die naar het blauwe neigen, denk ik. Hè? Ja. Blau, ja, ja. Blauwe, blauwe want ik heb zelf een bruine, maar dat stond ze wel rood. Veel te ja, geval. Maar ook, ook dat overdag is niet zo erg hoor. Maar het is anders wanneer je die permanent opzet. Want dan, dan krijg je echt een hormonontregeling. Ja. Oké, okay. nou, ik zal hem niet te vaak opzetten. Is, is je vraag beantwoord? Uh, ik bedankt voor het antwoord. Maar ik blijf toch uh, denken... niet dat het uh, dragen van zonnebril schadelijk is. Maar onnatuurlijk. Onnatuurlijk. Zullen wij allemaal uh, mensen en dieren, wij zullen met bril, zonnebril geboren worden? Ja, precies, dat is niet het ja, geval. En nee, dat is ook wel zo. Maar ja, je ja. hebt, geloof ik, ook wel zonnebrillen die, die eigenlijk vrij weinig filteren behalve UV. hè? Ja, die heb je ook. Ja, dus die die hebt, die, want UV-straling is wel, uh, wel echt schadelijk voor de UV, ogen. UV, UV is uitermate schadelijk. Ja. Ja, ja. En okay. als je kijkt, het is natuurlijk een optische vraag: dit, als je bijvoorbeeld uh, de lens van een baby of een pasgeborene zeg maar zou uh, zou prepareren en die zou je die, die zie je niet op een op een wit vlak papier liggen zo'n lens uh, als je bij mensen van 80 of 85 zeg maar de de lens uit het oog zou prepareren dat gebeurt natuurlijk wel eens bij staaroperaties... en die leg je op een wit vel papier en dan is die lens bruin door de, door het door okay. het uh, door het 80 jaar uv uh, expositie oh ja ja, ja. Dus die, die, die, die verkleurt, hoe moet ik dat verklaren? De, de, de, hij wordt bruin van UV-licht. Van UV-licht. En als en, maar, je mensen met staar dan ook weer een nieuwe lens geeft... Die maar dat, om, om, en dat is goed, omdat het UV-licht dempt, het bruin? Nee, dat is gewoon de beschadiging van je lens. Het is echt beschadiging, ja. ja. Maar het is een normaal proces, want ja, goed, je wordt nu eenmaal blootgesteld aan ja. UV-licht. En het grappige is, van als je mensen, uh, oudere mensen die, die, die slaapproblemen hebben... en op een gegeven moment de staaroperatie krijgen en krijgen ze nieuwe lenzen... gaan ze plotseling beter slapen. Huh? Omdat ze overdag veel meer licht en blauwachtig licht binnenkrijgen. Ah ja. ja, ja. ja. Dus het slaapmaak herstelt zich dan. Dus eigenlijk, dat UV-licht zorgt ervoor dat onze ogen een, een soort zonnebril worden. die juist de verkeerde zonnebril is. die bruine zonnebril. Die, die, ja, dat ja, ja. wel, ja. ja. Ah. En als we dat te veel binnenkrijgen, te veel op de ogen krijgen. dan gaat het proces sneller. Dan ja. krijg je staar. Ja, nee, dan krijg je wat ze dan lasogen noemen. Lasogen, oh, ja. oké. Okay. Of in ieder geval is het een fotochemische reactie op je netvlies. En de, ja, dat is een zenuwweefsel. En dat, dat wordt dan beschadigd. Oké. Okay. Goed. zijn we weer een stukje wijzer geworden? Bedankt. Goed zo. Bedankt voor het bellen. En, uh, bedankt voor de vraag. Uh, mooie, mooie programma. Dank u. Blijf luisteren. Succes. Goeienacht. Doei. doei. Dag. Isabel. Ja? Yeah. Die staat er weer klaar. Ja. Yeah. Oh, de hele tijd. Want ja, je wil nog wel even. Ja. Yeah. Uh, um, uh, heb je nog heb je een, een koffertje? Ja. Yeah. Heb je die? Ja, ja, leuk, oh leuk, want <gül> Mumford uit Sans, we hebben ze al uh -huh. eerder, eerder genoemd als, als inspiratie voor jou om, ja. uh, om folk te gaan maken. Um, ja, die, als ik jullie hoor, dan, dan, dan het is het echt precies die stijl eigenlijk. Uh, uh, uh, het, het, ja, het, ja. Het is alleen al jouw stem en jouw ja. liedjes. Ja. ja, misschien ook iets, uh, want zij hebben wat meer uh, droevere, maar wel ja. veel op tempo, maar dan net ja. een, een soort droeve vibe. Feel. ja, ja. En ik ben misschien iets meisjesachtiger. Ook de, klank, de klank van de stem maakt daar heel erg ja. in zijn. Zijn stem heeft net meer inderdaad dat, dat, dat, ja. dat randje. En terwijl jij hebt gewoon zo'n opgewekte ha. stem ja. alleen al. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus, dus dat, dat geldt ook voor de inhoud van je liedjes? Zijn die ook over het algemeen net iets vrolijker dan die van... Ja. Ja, ja. ja oké. Okay. Yes. Wat voor andere uh, uh, voorbeelden? Ja, je noemde al Pink Floyd. Maar wat, mm -hmm. wat, wat, wat klinkt nog meer door in je huidige muziek? Uh, ja, toch wel Jason Rez. Jason omdat Rez, ja. de, dat vrolijke en dat gitarige... Het poppie... Uh, poppy. poppy gehalte En uh, ook wel af en toe een beetje Justin O'Zuka. Hoewel die tegenwoordig... Ken je die niet? Nee, ken ik niet. Hij oh. nee. nou, is ook een, een singer-songwriter. Moet ik leren kennen? Ja, nou ja... Vroeger maakte die hele vrolijke muziek en nu is het allemaal een beetje zeik. Ja, hij ja, is het toch Engels, hij dus kan dat toch niet bestaan. Maar hij is, te het is... oud geworden. Ja, en nee, ik ging naar een concert van hem en ik dacht, oh jee, eindelijk. En toen uh, deed hij eigenlijk nul van zijn oude liedjes en toen maakte hij alleen maar nieuwe. En het waren allemaal zeurliedjes en ik dacht, nou... Dat ga jij niet doen, toch? Nee. Nee. nee. Zeuren, dat ja... Ja, wat heb je daar nou aan? Precies. <laughs> dat, dat zeg ik ook wel eens. Ja. Um, uh, welk nummer van Mumford uh, van, uh, Sands heb je klaar voor ons? Ja, ik heb dus een soort van combinatie. Omdat ik een keer op de bank uh, zat te spelen. En toen dacht ik, oh, dit zijn uh, de akkoorden van een liedje van hun. En toen uh, was ik gewoon het zingen. Lalala. Alleen toen bleek dat, uh, dat ik de coupletten van het ene liedje... en het refrein van het andere liedje had aan elkaar geplakt. Oké. Okay. Maar ja dat, dat, ja, dat werkt op de ene of andere manier. Ik, nou ja, dan, uh, dan is dat uh, mijn versie van dus, twee liedjes. Oké, okay, dus jij, jij gaat eigenlijk een, een uh, live ga je een, een, re, een remix maken <laughs> ja. van Mumford and Sons. Ik hoop dat ze het niet erg vinden. Dat, dat hoop ik dan ook. Welke <laughs> twee liedjes we over? Het is Roll Away Your Stone en yeah. Awake My Soul. Roll Away Your Stone hoorde over de couplet ervan. Ja. Yeah. En Awake My Soul het couplet. Een refrein. Sorry, het refrein. Ja, ja. Ja, het is echt het is ja, half vijf geweest. Ik gaan foutjes maken hier. Nou ja, goed. Als jij maar geen foutjes maakt. Nou ja, dat is ook niet <laughs> erg. Toch In de muziek is het toch ook een, wet, een foutje. Wordt iets mooi nieuws en zo. Ja, precies. Ja, dus maar het is wel, helemaal niet erg fout, fout te maken. Fout falen is juist precies. mooi. Hartstikke goed. Isabelle Amé, <laughs> je gaat voor ons spelen. Uh, yes. ja, ik, ik, ik ga maar gewoon zeggen, awake my soul. Ja, dat is goed. Ja, met ja. andere coupletten. Goed. Ja. <laughs> Mumford Sons uh, uh, volgens Isabelle Amé.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 Het valt me helemaal niet op dat het twee liedjes zijn. Het is gewoon ja. één mooi nieuw liedje. Ja, nou, cool. Heerlijk, oké. Okay. ik ja. My Soul en, uh, en die andere. Ja. <laughs> Van Mumford Assange. Ja. Volgens Isabelle mee. Uh, even, jouw naam, want jij heet Hamer. Ja. Is het gewoon, uh, zeg maar, op zijn Frans? Isabelle AB? Ja, dat had ik opeens bedacht. Oké, okay. grappig. Ja, want dat... ik zat een tijdje te, te denken... toen ik net uh, begon met uh, studeren en liedjes schrijven... dacht ik, oh, ga ik eigenlijk heten? Want ik vond Isabelle Hamer, ja... Een beetje Hollandse hamer. Dat ja, valt precies. zo dood. Hamer. Ja. hamer. Hallo, ik ben hamer. <laughs> ja, mijn vader was ik. Nee, je moet dat houden, want in Rusland staat een beeld. van ook een of andere Scientologist, die ook hamer heet. Zo ja. ja. <laughs> dus. <laughs> dus. Nee, maar. Um, ja, toen bedacht ik me wezen in Frankrijk spreek ze de H niet uit. en de ER ja. is, een, uh, is een E in een werkwoord. Dus uh, tadaa. Ja. Ja. Toen was ik gewoon wel nog, kon ik mezelf blijven. Precies, je m'appelle Isabelle Amé. Oui, ja. maar ik, uh, ik ja. spreek geen Frans. <laughs> <laughs> Mijn Frans gaat ook niet veel verder dan dat hoor. Oké. Okay. Maar het uh, staat je goed als volkmeisje, uh, nou, Franse naam. Ja, ja, vind ik wel. Ja, dus eigenlijk meer chansons, hè, maar het, het, ja. qua gevoel zit dat wel dicht bij elkaar, zeg ik dan maar. Ja. Toch? Ja. ja. Hou je ook van chansons? Ja. Ja. En van stoppunt. Dat is mooi, hè? Oh. Ja. <laughs> ja, ja, Ja, heel goed. <laughs> ja. Vaak op vakantie geweest in Frankrijk, zeker. Ja. Dan is ze morgens vroeg uh, verse baguette halen. Ja, ja. lekker. Oh, ik heb er wel helemaal zin in, mensen. Ja, ik ook. Ah, de zomer de zomer We gaan er weer, we gaan er weer naartoe. Ja, naar die, die uh, kortste nacht van het jaar. Zeven uur en een kwartiertje maar. En uh, we zitten nu op tien uur en één minuut deze nacht. Dus dat gaat al heel hard, want de langste nacht is... ik had het ergens opgeschreven, volgens mij wel iets van 16 uur of zo. Dus uh, ken je nagaan, We zitten ruim over de helft. Dus dat is het goede nieuws van deze nacht. En daar hebben we het over. Over langer licht, korter donker. Daarover kunt u ook meepraten. 0800-1121. 0800-1121. Om mee te praten over licht en donker. Dag en nacht. Bent u een dagmens, een ochtendmens, een avondmens? Heeft u last van te veel licht? Of heeft u juist behoefte aan meer uh, licht? Dat kan allemaal. Uh, ja, kijk, hier, je doet even een oproepje en hop, de lijnen lopen alweer vol. Goedenacht, zegt u het maar. Ja. Goedemorgen, Patrick. Ha, Patrick. Ik had even een vraagje aan het hand. Ik uh, doe heel veel naagwerk, zeg maar 90%. Ja. En uh, nou, de laatste winter, ja, die was uh, verdomd lang. Ja, dat is zo. En dan, ja. uh, meestal begin ik s'avonds rond 8 uur en s morgens rond 9 ben ik klaar. Dus ja, dan zie ik helemaal geen daglicht eigenlijk. nee. Maar is er, uh, moet je een bepaald aantal zonuren uh, gewoon per week hebben, minimaal. Ja. Voor, uh, ja, hoe moet ik zeggen, om uh, redelijk gezond te blijven? Of? Ik, ik geloof het wel. Volgens mij heeft Twan het daar eerder over gehad. Maar misschien luistert u toen niet. Maar Twan, die vraag? Ja, nou, ook daar zijn natuurlijk heel veel individuele verschillen. Uh, maar het komt er eigenlijk op neer van dat je uh, normaal gesproken een dagdier bent, hè, een dagmens, een dagwezen... Uh, die gewoon veel licht uh, overdag nodig hebt. En nogmaals, het is voor elk, uh, elk mens uh, verschillend. De een heeft behoefte aan veel licht, de ander heeft wat minder licht nodig. Maar uh, ja, evident is dat, uh, dat je gewoon uh, veel licht nodig hebt. Ja. Uh, en, en, uh, nou ja. Is daar de vraag mee beantwoord? Uh, ja, ver, ja, ik heb twee dagen licht en de week laten we het allemaal Dat lukt wel. Dat lukt wel, oké. zo. Een beetje weinig. Ja, jo, het, het, het, het kan meer. Oké, okay, goed zo. Um, nog een beller. Goedenacht, zegt u maar. Ja, Hallo? Ja, Ronnie, nog keer. Ah, nou, Ronnie. We komen niet ja. van je af, geloof ik, vannacht. Nee, ja, ik <laughs> te luisteren. Ja, ja uh, goed. Zijn. Helemaal goed. Maar je hebt nog een ja. vraag. Ja, ja. Ja. Ik, ik, uh, ja, ik weet niet of ik jou kan zeggen, maar... Ik zie alles met één oog. Oh? Dat is ook opmerkelijk. Je bent een bijzonder mens, Ronnie. Ja, dat, dat is zelf ook al. Ja. Maar, ja. Maar heb je daar last van? Dat je maar met één nee, oog ziet? Nee. Nee? Nee, nee. Maar is je andere oog dan, wat ze wel eens noemen, een lui oog? Of ben je blind aan één oog? Nee, ik ben blind aan één oog. Maar het is okay. ongevolgen geworden. Oh. Dan ben ik wel benieuwd, Twan. Stel je voor, je bent blind aan één oog. Dan zie je er wel niet aan. Maar krijg je er wel licht door naar binnen? Uh, jawel, je krijgt, je krijgt gewoon licht. Er zijn, uh, dus je hebt verschillende soorten blindheden. Uh, wat ze noemen retinaal blind is dat je helemaal geen signaal doorkrijgt in de hersenen. Uh, ja, Dan, uh, dan uh, heb je het, uh, daar hinderen van. Maar vaak zijn mensen blind, maar uh, kunnen ze dus niet zien. Maar gaat er wel een signaal naar de hersenen dat het in ieder geval dacht, dacht is... Oké, okay, dat, dat, dan heb je misschien wel een voordeel. Dan heb je geen last van uh, wat je ziet. Dan hou je dat ene oog zo open. Ik weet niet of het zo werkt. <laughs> <laughs> ik weet het ook niet. Ronnie, jij, jij hebt er niet ja. zoveel last van, geloof ik hè? Nee, maar ik vind wel vreemd wat hij zegt, want wat die expert zegt. want als ik namelijk de hand voor mijn ene oog doe, ja. dan zie ik er geen vlekken meer. Oh. Nee, ja, dat is logisch, want het andere oog is blind, dus dat klopt. Je ziet ook wel niks, maar dat betekent niet dat er geen, dat er geen licht naar binnen komt, snap je? Dus dat licht, dat, dat doet iets in je hersenen. En ook al zie je niks, ook al komen er, hè, dan gaan die kegeltjes en, en, wat is het, op je netvlies niks doen. Toch komt dat, dat signaal wel binnen. Kan, kan binnenkomen. Ja, dat, dat, dat kan, ligt eraan wat voor blindheid je precies hebt. Dat zou het dan misschien wel kunnen, want ik heb mijn, mijn, eigen, mijn eigen oog nog. Mhm. Mm ja. De, ja de professor, die had dat er terug in nou oh, oh, ik dacht dat jij de professor was, maar de, je hebt het over een andere professor. Ja, van en Tilburg. Oh, maar zit, zit daar nu een nepoog dan? Of dat niet? En, en nee, nee. Oh, nee, oh. nee, oh, nee, nee. Ik, dacht, ik, dacht, ik dacht even, nee. dan heb je dan heb namelijk helemaal niks aan. Hey Ronnie, ik, ik bedank je voor het bellen alweer. Ik wens je weer een goede, goede reis. Ja. Met, je, met alweer je expresspakketjes. Ja. En, en, ja je ik, en ik ga even mee. kijken, want speciaal voor jou... als groot fan van Isabelle en mee... heb ik gevraagd of Isabelle misschien toch nog een liedje heeft. Ja, nog eentje. En die heeft ze. Wat vind je daarvan, Ronnie? Ja, dat, dat vind ik heel fijn. Nou, goed zo. Ja, hartelijk hey. bedankt. Rij lekker verder. Ja, doe ik. En, uh, en dan gaan wij zo meteen nog even met uh, Twan verder uh, praten... over, uh, over donkere lichten, maar... Um... Doen we eerst Isabel? Of, of kun je nog heel even... Ja, ja, oh, ik zeg te denken. ja. ja we doen eerst Isabel. Oké. Okay. Want uh, dat heb ik tenslotte al beloofd aan Ronnie. Dus dat gaan we gewoon doen. Welk liedje heb je nog voor ons? Ja, ik heb een nummer The Grass. En het The heeft Grass. misschien niet zo heel veel met licht en donker te maken. Maar um, ik heb het geschreven toen mijn oma overleed. Ach, nu en komt er toch de... nog even een, een blues randje. Ja, ja. En uh, ah. nou, het gaat er eigenlijk over dat ik haar... Uh, ik vond haar echt een super toffe vrouw. En zij was ook echt 60 jaar al getrouwd met mijn opa. En toen hij zeg maar als eerste overleed, toen, uh, ja, ik vond haar zo, zo zielig voor haar. Mm. En ik dacht van, ik geloof zelf niet in hemel of god of iets dergelijks, maar ik geloof wel dat als je gewoon echt aan iemand blijft denken of zo, dan blijft diegene wel gewoon in je hart. En dan blijft diegene toch nog leven op de een of andere manier. En de grass gaat er echt over dat je nog samen dat je samen in het gras naar de sterren lag te kijken. Maar dat diegene waarmee je dat eigenlijk altijd deed, dat hij er niet meer is. Dat hij dan een soort van wel bij je is in ja. je gedachten. Ja, zoiets ja. Oké. Okay. Nou die sterren die zijn er wel volgens mij vannacht. Ja. Moet je misschien nog wel op de goede plek zitten en geen last hebben van mistflarden. Dus uh, je, kunt, uh, je kunt natuurlijk uh, met je op mobiele telefoons en zo. kun je tegenwoordig ook radio luisteren. Naar buiten gaan. Koptelefoon op. Naar de sterren kijken. Ogen open houden. In dit geval, niet, even niet dicht doen bij deze muziek. Oog open houden, naar de sterren kijken en luisteren naar Isabel Amee. Hallo. My cell my hand touches your hand in the sky in my mind the wind blows cold still I feel the warmth you used to have myself I still have got myself and the touch of the grass, the grass. You know that I'm not silly as I try to close. some day Heel mooi zeg. Dat hoor horen je ook even in een heel andere register. Ja. Nou, geen spijt ja. van. Heel mooi. Dank je. Dankjewel voor je komst ja, naar ja, uh, ja. deze studio. Zo in het holst van de nacht. Ja. kost je geen niet zoveel moeite geloof ik. Hè? Nee. nee. Hartstikke <laughs> leuk dat je er was Isabel. Ja. Uh, samen met je bent. Uh, heel veel uh, plezier. Wanneer is het uh, Brabant Opera? 7 september. 7 september. Dan uh, hebben jullie daar uh, heb je nog even om naartoe te leven. En er ja. zullen nog wel wat optredens daaraan vooraf gaan. Allemaal te vinden via isabellaame.nl. Ja. ja precies. En daar kunnen mensen zo je EP bestellen en alles uh, beluisteren. Dank je wel. Yes. Graag gedaan. Tot ziens, hoop ik. Ja. Nog even uh, Twan, uh, want uh, het zit er bijna op uh, dit uur over licht en donker... en dag en nacht enzovoorts. Maar ik heb nog, nog een paar dingen die ik nog even met jou wil bespreken. Uh, jij hebt hier zo'n lichtmeter uh, voor je liggen de hele tijd. Wat, wat, wat doe je daar nou mee? Nou, ik kijk uh, hoe licht of hoe donker het erg... Er is, is en hier is het uh, in feite aarde donker. Ja. Ja. Nou, zoals je al zei, zeg maar, overdag uh, in, op, op kantoor is het eigenlijk ook veel te donker. Nou, ja. nu, ja, we hebben dan de neiging, hier. we hebben een nachtprogramma, dus we willen een beetje sfeer creëren en ja. zo. Dus doen we niet te veel licht aan. Maar... Nee, dat is ook goed hoor. Want, uh, want je bent maar één nachtje wakker, dus dan uh, is het beter om niet om te schakelen. Ja. En, en, en op, op hoeveel lichtsterkte zitten we zonder die, uh, die lichterlamp? Uh, ik heb net gemeten op 67 lux. En dat, hoeveel uh, is het buiten overdag? Uh, op een zonder tussen de 80 en 100.000 lux. Dat is echt 67 eigenlijk dat van is niks. Het, dat is een homeopathische hoeveelheid. <laughs> bij, bij dat zeg je heel mooi, ja. en, en met die lamp, helpt het nou wat? Ja, het helpt wel wat. Um, wanneer die wil op, hij zat die niet op de goede plek. Hij zat in feite schuin ja. achter je. Hij moet in feite ja. recht voor je staan. Ja, ja maar ja. Het, het wordt er wel iets lichter van. Sowieso een hele ruimte. Maar, ja. Nou ja, ja, het scheelt, het scheelt uh, toch wel een paar honderd luxe extra in de ruimte. Okay. Ja. Hey, je doet uh, onderzoek naar licht en gezondheid. Eén uh, dag in de week zei je ook al uh, betaald voor de TU Eindhoven. Nou, De stichting onderzoek licht en gezondheid is ondergebracht... Uh, op de campus van de TU Eindhoven. En we werken okay. samen met uh, een paar... Uh, Waardoor je momenteel onderzoek naar? Uh, op dit moment even niet. Uh, behalve naar jetlag. Maar dat doe ik voor een, een, een universiteit uit de Verenigde Staten. Daar gaan we een programma gaan we ontwikkelen. Ja, maar uh, ik kwam ook nog iets tegenover dementie. Ja, afgelopen jaren heb ik uh, samen met collega's nogal wat onderzoek gedaan... naar het gebruik van lichttherapie bij uh, dementie. Je kunt met lichttherapie kun je slaan bij oudere mensen uh, fors uh, terugdringen. En uh, dat betekent dat uh, uh, als je het goed gebruikt... Hè, dit moment wordt dat in, uh, in meerdere verpleeghuizen in Nederland gebruikt. Uh, enkele tientallen en dat groeit snel, het aantal. Uh, maar we willen dat ook naar de thuissituatie brengen. Omdat we uh, de idee hebben, of eigenlijk is het wel goed gefundeerd... van als je heel veel licht in de thuissituatie gebruikt... dat de aanleiding voor opname in een verpleeghuis kan worden uitgesteld. Hè. Dus je kunt dus langer thuis blijven wonen met uh, het juiste licht. Dat is interessant in deze tijden van ja. bezuiniging en zorg dichter bij huis. Ja, en, uh, ja, ja dus, maar dat is nog in onderzoek of dat is al zeker dat het echt zin heeft? Dat heeft echt zin, dat, dat heeft we zin. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Dus mensen kunnen langer eigenlijk voor zichzelf of in hun eigen omgeving blijven wonen. Voor met, zichzelf zorgen. Ja, met de juiste verlichting. Ja. Ja. Ja. Dementerende mensen gaat het dan in dit geval vooral om. Oudere of, mensen zeker ook. Of in alle gevallen oudere mensen. Ja. Oké. Okay. Nou, goed om te weten. Twan. Hartstikke bedankt voor je komst uit de studio... voor je uh, interessante verhalen over licht, lichttherapie... en de uh, behoeften die wij allemaal hebben aan licht. Bedankt voor al je tips en beantwoorden van de vragen van luisteraars. Namens hen uh, ook een groot dankjewel daarvoor. Graag gedaan. En we zien je graag een keer terug als dit onderwerp weer uh, te sprake komt. Goed, in dit vannacht gaan we zo meteen na het nieuws van vijf uur... Uh, een afreizen naar Thailand... En naar Roemenië in de focus. En we gaan iets doen met de Blote Voetendag. Tot zo.